Van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Op sociale media stromen reacties binnen op de dood van de Britse zanger David Bowie. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van leverkanker. Zijn dood kwam voor veel mensen onverwacht. Hij had niet bekendgemaakt dat hij ziek was. De Britse premier Cameron noemt Bowie's dood een enorm verlies. en zegt dat de zanger zichzelf steeds bleef uitvinden en daarbij telkens in de roos schoot. Rapper Kanye West twittert dat Bowie een belangrijke inspiratie voor hem was. David Bowie brak in 1969 door met het nummer Space Oddity over Major Tom. Hij scoorde later meerdere nummer 1 hits en speelde in films... als Merry Christmas, Mr. Lawrence en Labyrinth. David Bowie was afgelopen vrijdag 69 jaar geworden. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken ondanks de lage rente... toch steeds hogere winsten, zegt de vereniging Eigen Huis... De organisatie pleit daarom voor meer concurrentie op de hypotheekmarkt. Volgens Eigenhuis verdubbelde de gemiddelde extra winstmarge in het tweede halfjaar van 2015. In dezelfde tijd daalden de kosten juist voor, het, voor banken om zelf geld te lenen. Als er meer concurrentie op de markt zou zijn, zouden hypotheekverstrekkers gedwongen worden om hun tarieven te verlagen, zegt Eigenhuis. In Sydney zijn vier leden van de Nederlandse motorclub Satudara opgepakt. De Australische politie zegt dat door de arrestaties het chapter van de motorclub in Sydney is ontmanteld. De motorbende had volgens de politie ongeveer 10 leden in Sydney. De club was bezig om via sociale media leden te werven. Er zouden ook chapters zijn in de Australische steden Brisbane en Adelaide. In België en Groot-Brittannië is een grote bende mensensmokkelaars opgerold. Volgens Belgische media is het de grootste smokkelorganisatie die ooit is ontmanteld in het land. Twee hoofdverdachten werden in Groot-Brittannië opgepakt. In België zitten nog eens tien verdachten vast. Alle verdachten zouden Koerden zijn, afkomstig uit Irak. Het weer nog, eerst zon, maar vanmiddag trekt een smal gebied met regen... van zuidwest naar noordoost over het land en het wordt vijf tot zeven graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB in de Randstad staat nog file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Emnes en knooppunt Muidenberg, 5 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp, 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. Er zijn twee rijstroken dicht bij Amstel Business Park, dat is richting Den Haag en daar, dat levert ook 2 kilometer file op. Op de N201 Hilversum uit Hoeren voor de aansluiting met de A2 2 kilometer. En op de n 6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 I'm de fans Joy en de Riptides. Welkom terug, inderdaad. U drie met daarin de volgende onderwerpen. Om kwart over rond de klok van kwart over vier gaan we natuurlijk weer live schakelen met onze collega Willem van Densen. Want die is voor ons aanwezig bij de nieuwjaarsrace op het Park Zandvoort. 31 auto's gingen daarvan start. En om kwart over vier horen we. Hoeveel er nog over zijn? Dat wou ik zeggen. <laughs> want de finish is, wordt ongeveer verwacht tegen de klok van half acht vanavond. Dus in het donker. Met het natuurlijk het toepasselijke vuurwerk. Om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Bram. En uh, na de Bram en wat muziek gaan we natuurlijk voor nog een keer nogmaals schakelen... met het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van kwart, over, kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Het is een beetje een nostalgisch gedicht... Want ja, de winters zoals wij die gewend waren vroeger... ja, die, die hebben we niet meer. Dus we verlangen weer terug naar de mooie winters... met sneeuw, zon en veel ijspret natuurlijk. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Een nostalgisch wintergedicht. Natuurlijk genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Ja, en heel veel uh, lekkere muziek natuurlijk. En uh, even speciaal voor uh, de heren uh, op het circuit. Hè? Jawel, in het donker zien ze je niet. Hier is Cadans.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 En stik niet. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem. Er blijven er weinig auto's je over spijt, hoor, zo dadelijk. dus hou je adem maar in. En stik niet. In het donker, donker, donker, donker. Ja, zie je het al voor je, Albert Jan? In het donker zie je ze niet. En we je met een bloedvaart over het circuitpark Zandvoort. tijdens de Nieuwjaarsrace 2016. Nou, dan heb je volgens mij wel een probleem hoor. Dan heb, oh nee, dan heb je een uitdaging. Zo heet dat? Nee, dat nee, ja, echt een uitdaging. It is, are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky Drink some margaritas by the and blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Ja, er uh, gaat uh, vanavond uh, weer volleybal worden. Ja, en, ja, is, uh, en uh, de finale hebben we het over dan. Dan hebben we het finale, want de Nederlandse volleybalsters zijn doorgedrongen tot de finale van het Olympisch kwalificatietoernooi. De, de oranje volleybalsters zijn weer een stap dichter bij plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor komende zomer. Op de Olympische kwalificatietoernooi in het Turkse Ankara werd Italië in de halve finale met 3-0 afgedroogd. De winnaar van dit toernooi plaatst zich rechtstreeks voor Rio. Mocht Oranje de finale, die, die vandaag dus om half zeven op het programma staat, verliezen... dan kan de ploeg zich via een tweede kwalificatietoernooi in Japan alsnog plaatsen voor de Spelen. In de eindstrijd wacht uh, Rusland. Dat allemaal vanavond om vijf voor half zeven tot kwart voor acht... op NPO 2 live te volgen. De finale van het OKT Nederland-Rusland. En bij winst zijn ze rechtstreeks voor de Olympische Spelen geplaatst. Maar het wordt wel een hele zware wedstrijd, hè, vanavond? Heel zwaar. Ja, Maar je weet het maar nooit, hè? Zoals Joop zegt, het balletje kan uh, raar rollen. Ja, dus, uh... Of vliegen, of vliegen. Ja. Ja. Meer vliegen dan. Ja, meer vliegen. Dat vind ik ook. Zo gaan we naar Willem van deze circuitpark Samvoort. De nieuwjaarsrace die daar vanmiddag om half vier gestart is. Eens even kijken of er nog steeds 31 auto's rondrijden... of dat het er inmiddels minder geworden zijn. En alle andere spanningen worden het zo van Willem van deze. Maar eerst deze klassieke van Den Hartman. Hier is We Are The Young. Grote hit van uh, deze man Dan Hartman. Relight My Fire. Nou, die draaiden we ditmaal niet. Maar wel een andere we houden voor hem. En ook een hele goede plaat trouwens. Je hoorde we are the Young. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, we schakelen weer over naar een inmiddels wat donkerder worden. Een circuit uh, Park Zonvoort. Tijdens de nieuwjaarsrace uh, met uh, Willem van Dezen. En uh, aan nou. le aan een lekker soepie, hoor ik. Ja, ja, ja, dat ga ik zo doen. Uh, oh, oké. Okay. Uh, jullie op de hoogte houden van uh, wat zich afspeelt op uh, Circuit Puik Zandvoort. De uh, Nunia's race over vier uur. Uh, zoals de eerder gemeld al. Inmiddels drie kwartier zijn we onderweg. Uh, ja, als we even kijken naar de kwalificatie. Naar de eerste vier uh, die zich gekwalificeerd hebben. Dan is er nog maar één uh, van die eerste vier uh, die goede zaken doet. Dat is degene die van de uh, derde positie getrokken is. Dat is uh, de Force met Van Berlo en. Uh, Herber, die rijden aan de leiding. De andere rijteams uh, die ook aan de leiding rijden, dat zijn teams van Riet, uh, Rijnbeek, uh, Tahiri en de team van de Berenhof, of Ja, die hebben allemaal uh, problemen inmiddels vast en uh, ja, lange tijdstops zijn daardoor uh, verder uh, naar achteren gewallen. en willen ze hun uh, goede klassering in de kwalificatie omzetten naar uh, podiumplaatsen, uh, dan moet er nog heel wat uh, gebeuren voor die teams. We waren nog drie uur en drie kwartier de tijd vormen. Op dit moment is het bij ekiep van Berlo hebben met een poortje die aan de leiding rijdt met de tweede plaats. De E-kiep Harbeck-Markert, dat zijn Duitsers, met een de poortje derde moeten we wederom Duits gaan spreken, dat is... Fischer en Aschman, uh, die rijden in een BMW. En opvallend uh, op de vijf plaatsen uh, vinden we terug uh, Daan Stots uh, die samenrijdt uh, met Stijn, Stijn Schotthorst hier in een BMW. En die zijn gestart van een achttiende positie. Dus die zijn uh, heel goed onderweg. Uh, op dit moment is dat uh, Daan Stots uh, die uh, rijdt. Ik uh, sprak net uh, Stijn Schotthorst, die zegt... ik ga in het rijden, want dan ben ik uh, snelste. Dus dat uh, belooft toch wat voor die uh, equipe. Stijnschottos trouwens, eigenlijk een uh, formule rijder maar die dit toch wel als een uh, leuk uitje vindt. En hij uh, wist mij te vertellen dat we hem uh, komend seizoen uh, terug gaan zien in de krant, drie weekenden. Want hij gaat uh, GP3 rijden, dus uh, ja, voor deze jongen is dat een uh, leuke bezigheid. Niet meer als fun om in zo'n uh, nieuwjaarsreis uh, mee te rijden, wel om zich uh, scherp te houden natuurlijk, maar... Uh... Zijn uh, hoogpunt uh, ligt in het uh, reizen. En dan gaat hij uh, dit seizoen weer doen op een behoorlijk uh, ja, uh, hoog niveau als we uh, mogen zeggen. Want GT3 is niet dit. Weet je er nog? Ja, ik ben nog. Ook... <lacht> ik hoorde. Een... <lacht> nou, die is weg. Die snel. Maar uh, 31 auto's gestart, uh, uh, uitvallers. Ja, tot nu toe uh, twee, maar ja, Mo. wat hij de uitvallen, ze, we hebben een vier uur race en uh, ja, staan ook auto's in de pits, uh, die worden gerepareerd en die gaan dan uh, waarschijnlijk zelfs nog verder, dus uh, als je echt uitgevallen bent in zo'n vier uur race, uh, ja, dat uh, kan je pas achteraf uh, zien of iemand uitgevallen, is want ja, na tien minuten uh, kwartier in de pits kan je weer verder en kan je toch uh, redelijk nog uh, je kwalificeren aan het einde van de race. Oké, okay, we komen straks weer bij je terug. Bedankt voor deze update. En uh, we komen straks nog even bij jou terug voor uh, de laatste update en stand van zaken. Ja, gaan we doen. Kan ik even kijken op de zoek nog waar dan is. Heel goed. Heerlijk, eetspakelijk. <laughs> Tot straks. En ja. Wil je trouwens meekijken op circuitpark Zandvoort? Dat kan heel eenvoudig via onze CFM-app. Kijk dan even onder PitCam in het minuutje En je hebt rechtstreeks verbinding met Circuit circuitpark Zandvoort... Deze hebben we tijd niet gehoord. Hier is Tom Jones en de Sex meteen weer de koptelefoon op. Even you. En het gebeurt gewoon. Jorge kijk al. En dat was de nieuwe single here for you. Het is bijna half vijf. Tijd voor Bram. Ja, tijd voor Bram. En als u die foto zou zien, die kan u trouwens op de app ook terugvinden. Dan, dan kan Bram nooit, nooit meer lang in het asiel blijven. Nee, dat vermoed ik ook een niet. Prachtig hondje. Bram is namelijk een hondje van ruim acht jaar. En hij is nog zeer actief. Bram heeft wel de nodige training en begeleiding nodig. Bij zijn vorige eigenaar had hij problemen met kinderen... en soms ook met het aaien door vreemden. Hierdoor kon hij soms ook bijten. Bram heeft een duidelijke voorkeur voor de vrouwen. Bram zoekt mensen die hem leiding kunnen geven. Naar andere honden is hij sociaal en speelt hij graag mee. Met katten die honden gewend zijn zou hij wel samen kunnen zijn... want hij kijkt er toch niet naar om. Bram is gewend om alleen thuis te zijn, maar in een nieuwe situatie moet het wel weer worden opgebouwd. Zoekt u een vrolijk maatje om mee te wandelen en dan wacht Bram op u. En waar verblijft Bram? Bram verblijft momenteel in het Dierendhuis Kennemerland, Kees op straat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Bram verdient een thuis. wat friends are voor bij CFM. Ja, uh, zojuist om tien over drie stonden me uit... Hè? de speech van de burgemeester Niek Meijer. Klopt. Klopt, ja, ja, ja, ja. En de mensen, de luisteraars die hem nog een keer willen nahoren... hoe kunnen ze dat doen, Albert-Jan? Nou, heel eenvoudig. Ga naar de website van ZFM en naar uitzending gemist. Dan naar 8 januari 2016... En hoe laat was die uitzending? Uh, uh, 21 uur. 21 uur. Nou, als u dat aanklikt, dan komt er. Mocht u hem nog een keer willen luisteren, kun u hem terugluisteren. Dat is ongeveer halverwege, hè? Na 31 minuten. Nou, oké. Okay. Nou. Hij was druk bezocht, waar vele Zandvoort is aanwezig. Dat was een goede start van 2016. Nog één keer, hoe kunnen ze het terugluisteren? www.zfmzandvoort.nl Uitzending gemist, 8 januari, en dan 9 uur aanklikken. Dan komt hij vanzelf voorbij. Nou, Nielsen, daar heb je antwoord al vast, hè? Ja. Ik En ik dacht, ooh ooh. Ik was meteen ondersteboven en jij onder ooh oe, ooh. En we liepen samen verder en ik dacht, ooh ooh. Was er bij een zo goed? En ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier verlaagd? En we vliegen door de dagen, en het voelt goed. Vragen. Maar wat nou als ik het doe, doe, wil je samen verder? En ik dacht, hoe, hoe, als er hij heen zo. Bij je, The Show. van uh, Miss Montreal, uh, samen met Nielsen en Hoe. CFM, Race Radio Pit Report. Ja, Hoe is het daar op het circuitpark Zandvoort? We gaan het aan uh, Willem van deze uh, vragen, die bij de nieuwjaarsrace aanwezig is. Als eerste was je soep lekker, uh, Willem. Ja ik weet niet of jullie mee zaten te kijken of ik nog net te laatste meestal. Ja, nee, dat bedoel <laughs> dat ik. Bedoel ik. Ja. Ja. ik wist het wel. Ja, nou ja, de het ik vind het antwoord, ja de vier niet de ninejaarsrace, het begint aardig donker te worden inmiddels. En dat is ja, dat maakt het extra leuk natuurlijk. Allemaal extra verlichting op de auto's, zodat ze toch wel. Goed zichtbaar zijn voor ons, maar ook uh, voor elkaar. Uh, inmiddels uh, zijn we ook in het uh, gedeelte gekomen waar uh, de eerste pitstops uh, gaan plaatsvinden. Met name uh, voor de rijderswissel en bandenwissel eventueel. En uh, ja, dat heeft ook gevolgd dat Jan Koplag uh, van Berlo uh, herber uh, ja, ...die hebben inmiddels wel een uh, pitstop gemaakt. Uh, de e-teams uh, die daar vlak achter lagen uh, nog niet... ...dat uh, geeft op dit moment de stand uh, dat de equipe Harberg uh, ...markert uh, aan de leiding ligt uh, met op de tweede plaats uh, Fischer en Asman... ...en op de derde plaats uh, inmiddels equipe van uh, Stots en uh, Stijn gordhorst uh, ja, ook die uh, zullen zo, zo dadelijk een pitstop gaan uh, maken. En uh, heeft iedereen de pitstop gemaakt... dan uh, hebben we weer een overzicht van uh, hoe de taak uh, stand in de website is. Goed, verder. Uh, goed, de lichten zijn aan. En uh, hoe is het met de publieke belangstelling? Of is het meer een, een onder onsje, de nieuwjaarsrace? Nou, het is dus vooral uh, de nieuwjaarsrace en onder onze publieke belangstelling... is er uiteraard wel uh, van mensen, uh, ja... Die uh, kijken niet alleen uh, ze hangen rond waar, uh, waar het uh, warm is en waar de keel gesmeerd kan worden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, er is best wel uh, een aantal mensen aanwezig. Uh, maar je moet niet zien uh, dat de duinen voor zitten uiteraard. Schijfwak zal vol bezet zijn uh, in het uh, mooie salair van uh, uh, www.schijfwak.nl. Maar ook zij zo de uh, en der opstijt, uh, nuttig, uh, om zich warm uh, te voelen. Even geen iets anders. Uh, Willem, zijn welke evenementen dit jaar op het circuitpark Zandvoort... kijk jij met name naar uit? Jezus, Mira. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Ja, nou, als het duidelijk is, dan moet je vragen. Nee, maar goed. Nee, maar goed. Uiteraard, DDM gaan we kijken. Gaan we dit jaar... Ja, uh, ook de uh, natuurlijk weer krijgen met uh, ADAC, GT. Dat zijn nou evenementen om uh, naar uit te kijken. De volledige kalender is nog niet uh, helemaal bekendgemaakt door het nee. uh, circuit. Dus uh, ja, het is even afwachten. Maar de twee die ik net opnoem, uh, ja, dat zijn wel degelijk evenementen waar ik naar uitkijk ook uh, natuurlijk. Oké, okay, nou, dus om half acht zijn ze gefinished. Met vuurwerk dan tegen die tijd. En uh, heel veel gezelligheid ook uh, rond en achter de pits. Uh, Willem, hartelijk dank voor uh, de verslaggeving uh, vanaf het circuitpark Zandvoort... tijdens deze nieuwjaarsrace. En uh, ik hoop je dit jaar vaak aan de telefoon te mogen uh, begroeten. Oké, okay, je wil me wel op afstand houden. Zien <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Willem, heel veel plezier daar nog. En bedankt. Ja, oké, okay. ja, okay, hoi. Hoi, hoi, Ja, hoi, ja hoi, dat hoi. plezier, dat gaat wel lukken hoor, met die Willem van deze. Zo dadelijk het gedicht, maar eerst Kate Bush... terug te horen, de zingen van Kate Bush en de Watering Heights. Het is inmiddels precies kwart voor vijf in een donkerworden zandvoorts. En dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. Witte pracht in poedervacht, betovering na winternacht. Het groene gras verstopt, als wintermantel ons popt. Overwerk in wintermacht. Wie ben jij in deze kracht? Speel met mij die kou veracht. Zonnestralen glinsteren zacht. Witte wereld om mij heen. Boom nog plant zijn alleen. Een vlokje danst daar blind. Vredig in de koude wind. Vogels vliegen hier voorbij. Contrast in witte bomenrij. Winter in koude stilte verwekt, met hemelse sneeuw bedekt. De tintelende winterkou, ochtendmis en bevroren dal. De natuur onder een bevroren deken ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken. In de tuinen staan vogelhuisjes... goed gevuld. Vetbollen of pindaketting... gemaakt met veel geduld. Het winterzonnetje schijnend... op de bevroren plassen. Geeft ons een prachtig... stilleven. En zal ons altijd verrassen. De schaatsen... kunnen weer uit het vet. En beginnen kan... de ijspret. Koud... En mocht gespeeld gaan we weer naar huis. Naar ons heerlijke, heerlijke verwarmde huis. Een mooi gedicht van de dag weer, uh, Albert-Jan. En wat waren dat mooie winters, hè? Dat waren mooie, koude winters. Dat zou, zouden we ja. ooit nog terugkrijgen. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. je of zo, hè. Dat zou ook alweer een keer uh, leuk zijn. We houden het in de gaten. Hier is Gino Fanelli. Gino like Fanelli. I gotta move. Albertjoh, ja, van dat waren er nog eens mooie winters en dat het eh, ijs en ijskoud is. En uh, je ramen bevroren en zo van je auto, daar heb ik het dan over. Je auto die ja, nee, niet meer uh, wil starten enzo. en zo vanwege een slechte accu. Ken je dat, Fred? Ja, dat ja. dacht je Wie kent het niet, hè? Wie kent het niet? Ja, en, uh, dat komt eigenlijk waarschijnlijk dat ik het uh, over auto's heb door deze plaat die we net draaiden. People can move. Jordan Gino van Ellie. Ja, dit is echt zo'n ijspretplaatje, hè. Hula -hoop van Omi. Oh, hey! Hey! and lines Hot sun clear blue skies The waves are crashing by And when she passed me by And gave her wink and smile And I was on cloud nine Love Weer een morgen zijn. entertainment for you natuurlijk, hè. Zodat ik uh, met Fred. Hij is er weer. Jawel, hij is er weer. weer twee uur lang Goedemorgen, Fred. Hoi, hoi. Ja, dus weer de uh, komende twee uur blijf luisteren naar uw lokale zender... want dan is het entertainment for you met Hey, Fred is er weer. Ja, ja hij is er weer. Helemaal goed. Mooi, en, uh, en wij zijn er morgen weer. Ja, en uh, volleyballiefhebbers half zeven niet vergeten... Nederland 2, de finale van het okt Tussen Nederland en Rusland winnen ze dat. Hebben ze zich rechtstreeks geplaatst voor de uh, Olympische Spelen in Rio? Morgen uurtje, Salfoort op zondag. Tussen 2 en 5. 2 uh, en 3. En, <laughs> en dan uh, tussen 3 en 5. Uh, hebben we het uh, Nieuwjaarsconcert. Helemaal live. Helemaal live op uw eigenste radio. Hele fijne startgavend. En graag tot morgen. Stop dag. Tot morgen. Doei.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 We must always face the curtain with a band. Forget about yourself. Give the audience a goeie. Enjoy. It's your last chance. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.